Het weer, vannacht is het droog, minimaal rond 15 graden. Overdag eerst zonnig en het wordt 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag en s'avonds volgen regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. De mensen en de dingen en het vertrouwen, dat moeten we regelen. luistert naar Joyce Brekelmans en Jeroen Wegs. Goedenacht en welkom bij deze speciale WNL-uitzending. Het thema hebben we geleend van Lut Jacobi. Verkiesbaar voor de Tweede Kamer namens de PvdA en een vrouw van het volk. Bij een lijsttrekkersdebat in Rotterdam sprak zij de gevleugelde woorden... de mensen en de toestanden en het vertrouwen, dat moeten we regelen. Hoe dat moet en wie dat moet gaan doen, daar gaan we het in onze uitzending over hebben... met mevrouw Jacobi zelf, Michiel Verkuilen van D66... Peter Quint van de SP. En daarnaast hebben we columnisten René van Leeuwen en Saïd Vanenburg... er ook nog wat over te zeggen. Muziek is er natuurlijk ook, en wel van Marcel Hartenveld. De helft van de gebroeders Frits. We beginnen gelijk met een gesprek met mevrouw Jacobi, de naamgever van onze show. Uh, we zijn heel blij dat ze op tijd voor ons wilde maken op dit late tijdstip. Mevrouw Jacobi, goedendacht. Goedendag. Dag. Uh, wij hebben ons programma uh, naar een uitspraak van u vernoemd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat voel me vereerd. Ja. Ik was juist uitspraak al, uh, al lang kwijt trouwens, maar uh, hij klinkt een beetje als Louis Couperus van, uh, van, van, uh, van de mensen en uh, de kleine dingen. De die dingen die voorbij gaan. gaan. Ja, precies. Nou, hij is vrij poëtisch het, natuurlijk. Ik vind het maar eigenlijk ja, ja. wel mooi. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar er kwam ook best wel een reactie op, hè? Ik weet dat uh, uh, parlementair journalist Bas Paternotte... die, uh, die heeft een hele Twitter-campagne uh, gestart... naar aanleiding van die uitspraken... en nog een blogje geschreven op de Jaap, geloof ik. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, u spreekt wel de taal van het volk. Dus het wel wat, maakt wel wat los uh, wat u wat daar eigenlijk per ongeluk zegt. Dat is wel toch wel weer mooi. Nou, ik zeg zulke dingen, denk ik, wel heel vaak. <laughs> Alleen niet in de buurt van Bas Paternotte. <laughs> <laughs> nou ja, daar kunnen we ons ook wel weer iets bij voorstellen dan. Um, ja, ja. Even kijken. Nou ja, uh, het, het ging er natuurlijk over dat er uh, heel veel gepraat wordt. En, en uh, uh, dat er vanuit de politiek uh, uh, van alles uh, beloofd wordt. Um, hoe, hoe, gaat, hoe staat de PvdA ervoor? Want er moest van alles geregeld worden. En, en we zijn vlak bij, uh, vlak bij het moment waarop de burger moet gaan spreken. Is de PvdA, ja. is de PvdA er klaar voor? Nou... Ik, uh, ik ben niet zo blij met uh, de politie. Elke week, zeg maar, er zit wat het verschil tussen Maris de Hond en uh, Sylveth. Met de peilingen met bedoelt u? Ja, in de peilingen. Um, dus wat dat betreft zou je zeggen van... Uh, de mensen zijn er niet uh, nog uh, door geraakt. Nee. Aan de andere kant zag ik net wel eens weer een peiling van uh, Nipo. Uh, dat uh, de PvdA weer twee zetels was gestegen. Uh, wat ik belangrijk vind en uh, dat is uh, dat het hoe dan ook uh, een sociaal programma wordt voor de komende kabinetsperiode en dat we ons land niet kapot bezuinigen. Nee. Uh, wat de kosten gaat van heel veel uh, portemonnees van de mensen. Dus dat daar ook uh, ja, investeringen in blijven zitten voor uh, zeg maar, ja, werk, uh, energiegoed, onderwijs. Dat zijn de dingen waar we ons land mee vooruit moeten helpen. En, en de sociale kant. Maar nu zegt u ik net uh, dat uh, het, het verhaal blijkbaar nog niet genoeg aanspreekt. Heeft u een idee waar dat er komt? Nou, ik denk dat uh, op dit moment speelt natuurlijk heel erg uh, Europa. Ja. En uh, er is een, uh, een, een hele, ja, hoe uh, moet ik zeggen, uh, misschien wel de helft van Nederland uh, die, uh, die toch, uh, ja, zeg maar, een hele uh, een strakke opinie erop uh, nahoudt. van, ja, we hebben uh, genoeg in ons eigen land. En... Uh, we hoeven uh, de landen in Europa niet te helpen die er uh, op dit moment nog slechte voorstellen. Ja. Ja, en de, de stellige overtuiging van, uh, ja, de meerderheid van het kabinet, maar ook van de Partij van de Arbeid is, is dat wil je de bank aanpakken, want uiteindelijk zijn de banken uh, van een heel groot deel uh, de oorzaak, dan moet je dat in Europees verband doen. En, uh, daar, uh, ja, ik denk dat PVV en SP op dit moment op dat dossier uh, een, uh, een grote uh, groep van mensen daarin aantrekken. En weet uw partijleiders die mensen andere, niet goed? We, te... uh, we komen maar niet uit de, uit de crisis en het is wel belangrijk dat voor onze, dat onze export uh, weer goed voor gaat zijn, maar ook dat we van banken Uiteraard. aanpakken. En dat vooral de banken aanpakken. En dat, uh, dat moet, is ook mijn stellige overtuiging, uh, in uh, Europees verband gebeuren. Anders is het, uh, denk ik, uh, het helemaal uh, een zwart gat waarin we, denk ik, met elkaar wegvallen. Maar nu, u, uh, staat nu, u staat op een. Ik uh, denk dat de komende twee weken, de komende vier weken nog, hè? Ja. Uh, de komende vier weken. Er uh, nog heel veel uh, zaken verder op scherp worden gezet en ik vertrouw erop dat dat uh, democraten als partij van de arbeid, uh, waarin trouwens uh, een heel uh, goed uh, programma staat, heel, vind ik. Wat gaat Wat gaat u na de na 12 uh, september uh, voor de mensen regelen dan? Want dat is uiteindelijk Oekraïne natuurlijk. Wat, gaat u, wat kunt u concrete mensen beloven? Nou, dat is, uh, ik zou zeggen. Kijk naar het verkiesprogramma. Maar ik vind een aantal belangrijke speerpunten erin is. dat de Partij van de Arbeid zegt. Uh, heel erg belangrijk is. Uh, laat ik even de vijf punten noemen. Nou, als door... u bij één houdt, dan kunnen we daar even naar kijken. Als we houden? Ja, één ja. Uh, uh, Oh ja, ja, maar zo, zo simpel zit het niet in elkaar. Nee, een uh, als u één voorbeeld kan geven. Uh, Waar gaat uh, u een zich persoonlijk een mee bezighouden? Ja, Eén voorbeeld is. Uh, uh, ja, hoe, haal, hoe krijg je je land uit de crisis? En uh, daar zit denk ik al, al maandenlang, want de Partij van de Arbeid is al ver voordat uh, dat, uh, Koendersakkoord te kwam, yeah. dat Lentakkoord, uh, uh, kwam die met zeven punten. Uh, uh, aanpak voor uh, de zorg, weg bij de marktwerking uit de zorg. Groeien en banen. Uh, en dat groei en banen zit vooral heel veel uh, zeg maar in de banen van de techniek en van, uh, van, de, van de energie, groene banen. Uh, maar vooral denk ik in het Europees verband vind ik belangrijk dat uh, uh, heel erg goed is gekeken is planbureau uh, Planbureau, bij ons ook een hele positieve beoordeling over gegeven voor het bedrijf van Dat uh, de band de, de, de tussen bezuinigen en investeren. En daarin zitten wij, wat uh, dat betreft beloven wij ons land, beloven wij alle mensen, dat wij ons land niet kapot bezuinigen. Wat, uh, op, dit, wat op dit moment heel veel partijen in onze beleving wel gaan doen. Oké, okay, dus, dus uh, waar, waar de PvdA zich onderscheidt is uh, de balans tussen bezuinigen en investeren. investeren ja. Oké. Okay. dat is heel belangrijk. Nou, um, dat gaan we zien uh, op 12 september of, uh, of Nederland er ook in gelooft. Um, mag ik u hartelijk danken... Om de Sunderdse Trappel Bro, hè? Het is al van uh, enige weken geleden. Ja, ja, precies. Nou ja, het is, die, die brengen wel meer adviezen uit natuurlijk. <laughs> <Ja>, Oké, <okay>, maar die <laughs> zijn wel belangrijk. Nee, nee, zeker. Maar um, hartstikke bedankt. Uh, ga alsjeblieft van, uh, van uw nachtrust uh, genieten. Okay, nou, en, uh, en, ik krijg een nou ja, Ze zien het. Goed. Oké. Okay. Okay. Maar ga hier maar mee verder. Oké. Okay, en veel succes met de campagne, mevrouw Jacobi. Dank je wel. Dank je wel. Uh, leuk Dat was mevrouw Jacobi. En je had zeker een verhaal. Uh, of we alles ervan begrepen is, nog maar de vraag. Laten we meteen een andere politicus erbij pakken. Michiel Verkaulen, kandidaat Kamerlid voor D66... Hij staat op plaats 17 op de lijst, dus D66 moet nog een beetje stijgen in de peilingen, wil wij in de Kamer komen? Michiel, nacht. Hallo. Fijn dat je ons op dit tijdstip te woord wilde staan. Ja, heel graag. Mooi, zo. Ik meteen, mag ik meteen even vervelend doen op dit tijdstip? Um, doe eens. Ik, ben, ik, ik ben Michiel Verkoelen. Ik, uh, de, mijn familie komt uit Limburg, en die spreken voor uit als verkoelen. Verkoelen. Dus, uh, dat doe ik dan ook maar. Dan zullen wij dat ook maar doen dan. <laughs> ja, ja, dankjewel. Michiel Verkoelen. Um, onze eerste vraag is eigenlijk, als u uh, iets zou mogen regelen na 12 september... wat zou dat zijn? Um, um, ja, dat is een goede vraag. Um, Gewoon uh, compromisloos, zeg maar. Dat, wat is het topic waar Michiel Verkoelen zich uh, s'nachts uh, enorm ja. druk over maakt? <laughs> nou, er nou, nou, nou, is wel iets waar ik laatste tijd... Uh, ik ben uh, uh, net terug verhuisd uh, uit Londen en ik uh, uh, woon nu weer in Nederland... Ja. Uh, sinds vorige week. En ik woon nu weer wat dichter bij mijn ouders. En uh, uh, mijn ouders die zijn uh, uh, net de uh, leeftijd, uh, Ze zijn, uh, de leeftijd uh, zijn Mijn moeder is op uh, de 67ste en mijn vader op zijn 68ste uh, gestopt met werken. Ja. En uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Uh, ik, ik, ik maak het even... Uh, ik, ik vertel het hele verhaal, hoor, jongens. Als ik te lang doorga, moet jullie me wel onderbreken. Maar um, uh, nee, mijn ouders die zijn, uh, uh, die zijn weer bij elkaar. Die waren een tijd gescheiden en die zijn weer uh, bij elkaar. Dus dat is hartstikke romantisch en leuk. Yeah. Maar ze worden toch langzaam wat ouder. En waar ik nou dus echt een beetje over nadenk... is uh, hoe ik en mijn, uh, en, en mijn zus uh, misschien in de toekomst... Uh, voor mijn ouders moeten gaan zorgen. Dus dan denk je een beetje na. Nou, ja, zij wonen in het zuiden... Uh, uh, mijn zus woont in uh, Amsterdam. Uh, moeten we misschien toch wat meer in de buurt gaan wonen? Uh, uh, ja, moeten wij straks de tijd gaan vrijmaken van ons uh, werk? U maakt er om... zorg voor of er wel genoeg zorg voor uw ouders is? Nou ja, um, eigenlijk komt zoiets kleins, iets, iets kleins wat je gewoon in je dagelijkse leven meemaakt, op die ja. manier uit bij, uh, bij politiek. En uh, nou ja, dat, dat is nou een van de zaken waar ik me graag mee bezig wil houden. Ja, dat. Dat brengt me gelijk op het punt dat u... Een, een, u maakt zich sterk voor, als ik het goed heb meer marktwerking in de zorg. Ja. U, u heeft er zelfs een, een, een term voor bedacht, klantwerking in de zorg. Ja, um, ja marktwerking is eigenlijk... Nou dat, um, misschien heeft u dat vaker gehoord, maar dat is eigenlijk een, een rare term. Uh, het valt ook niet te vertalen in het buitenland. Waar ik me sterk voor maak is keuze in de zorg. Yeah. En uh, waar ik me sterk voor maak is dat... Um, uh, dat wij zorgaanbieders en ook zorgverzekeraars op, op hun kwaliteit beoordelen. En dat je patiënten dus ook de, de kans geeft om een keuze te maken daarin. Ja, maar dat, dat, dat kan zo alleen maar met wat wij dan marktwerking noemen, namelijk dat de, de, de, de kosten prijs bepaalt wat er gebeurt, zeg maar. Um, nou... Um... Ja, we gaan in één keer hard, hè van mijn ouders naar, euh, naar marktwerking in de zorg. Ja. Um, um, nee, um, wat ik bedoel is dat... Um, je hoort soms wel eens mensen zeggen... ja in, als ik iets heb aan mijn knie of als ik een hartaanval heb... dan wil ik helemaal niet kiezen in de zorg. Nou, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Er is alleen een heel groot deel van de zorg die helemaal niet uh, heel acuut is. Dus waar je wel degelijk even de tijd hebt om samen met je huisarts bijvoorbeeld... of met je familie ja. te kijken naar... Is het eigenlijk wel nodig dat ik zorg krijg? Waar wil ik dat dan doen? Um, um, nou ja, als het chronische zorg is, dan wil ik dat graag in de buurt. Maar als het iets is wat eenmalig is, een knieoperatie of zo... dan kan het misschien best wat verder weg als dat betekent dat het sneller of beter is. Um, nou, als je naar nou de mensen die dat wel willen, die kritisch kijken naar de zorg die ze ontvangen... Um, als je die de kans geeft om daar ook een keuze in te maken, dan verbeter je daarmee de zorg eigenlijk voor iedereen. Ook voor de mensen die de tijd of de zin of de energie er niet voor hebben om dat te doen. Mm -hmm. uh, omdat je zorgaanbieders scherp houdt en op kwaliteit beoordeelt. Nou, dat principe, dat zijn ze aan het invoeren in, in, uh, in Engeland. Die nog een heel, uh, een heel socialistisch zorgsysteem hebben, maar langzaam hervormen, een beetje naar het Nederlandse systeem. Dat heeft Obama uh, overgenomen van het Nederlandse systeem, ja. uh, de Duitsers. En er zijn er toch partijen die dat in Nederland juist uh, de andere kant op willen uh, doen bewegen. Uh, bijvoorbeeld de PvdA en de SP. Maar um, dat komt ook doordat uh, zij eigenlijk opmerken dat uh, naarmate er meer marktwerking, klantwerking, hoe je het ook uh, wilt noemen... is dat uh, eigenlijk de consument... een heel groot gedeelte van de kosten daarin draagt. En um, nou ja, dat, dat zijn niet allemaal vrijwillige kosten. En dat zijn ook niet kosten die iedereen zich kan permitteren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, kwetsbare mensen in, uh, in de GGZ. Maar uh, ja, ook, ook tandartsen die eigenlijk gewoon... een klein beetje misbruik hebben gemaakt van, uh, van die vrijheden. Mm -hmm. Nou... Um, uh, het is zeker zo dat inderdaad op dit moment in de zorg de betaalbaarheid ervan het, het belangrijkste probleem is. En daar begon ik eigenlijk ook mee. Dus ik vraag me ook af, ja, hoe moet ik dat nou laten doen met mijn ouders um, of voor mezelf. Yeah. En, um, uh, maar het is een misverstand dat dat komt door, uh, uh, ja, door, alleen maar komt door keuze en concurrentie in de zorg. Het is inderdaad zo dat sinds wij specialisten zijn gaan betalen per uh, behandeling, nou, zijn de wachtlijsten verdwenen. Maar een, een negatieve kant is dat je uh, wellicht te veel betaalt. Daarom is het ook belangrijk dat we inderdaad naar dat systeem kijken. Maar wat de SP en de PvdA doen, die gooien het kind met het badwater weg. Dat is een mooi cliché, hè? zo op de vroege ochtend. Ja. <laughs> um, wat zij bijvoorbeeld doen, is zij stellen voor, nou, laten we nou een, een, een regionaal zorgkantoor oprichten. Dan kunnen we van die zorgverzekeraars af. En, uh, en die gaat gewoon heel streng kijken naar de kosten. En uh, uh, op die manier proberen we de kosten in bedwang te houden. Nou, het gevolg is wel dat je, als ik uh, uh, aan de ene kant uh, van Helmond woon, dan krijg ik uh, uh, toevallig zit ik bij een goed zorgkantoor en daar zijn de wachtlijsten maar twee weken. En als ik aan de andere kant woon in een andere postcode. Dan uh, heb ik een heel slecht zorgkantoor. En dan uh, kan het in één keer tien weken zijn of twintig weken de wachtlijsten wij zo'n spreken. Yeah. En letten ze veel meer op kwaliteit. En daar kan ik niets aan doen. En dat is eigenlijk wat ik noemde... Uh, wat ze in Engeland noemen de postcode lottery. De postcode loterij, maar dan op een negatieve manier. En uh, daarmee los je het probleem van de kosten niet op. En los je al helemaal niet het probleem van de kwaliteit en toegankelijkheid op. Oké. Okay. Uh, u, u spreekt natuurlijk over de, over de keuzevrijheid van mensen... om hun eigen zorg te kiezen. Ja. Uh, daar was eigenlijk toevallig gisteren een... Uh, een ander punt wat D66 naar voren bracht... namelijk het, uh, het ja. Dat uh, Daar zouden uh, mensen vanaf 18 jaar automatisch als donor zouden ingeschreven staan. Uh, en de, ze zouden zich wel uit kunnen schrijven. Maar dat is een, een nogal grote verandering ten opzichte van nu... waar mensen zich actief moeten inschrijven. Ja. Uh, beperkt dat niet juist de keusvrijheid? Denkt u niet dat juist mensen daardoor... Uh, uh, een, een keuze opgedrongen krijgen? Mensen die niet direct vanaf hun achttiende zich uit laten schrijven? Nee, ik denk zeker niet dat mensen een keuze opgedrongen krijgen. Um, dat was een, een, een voorstel van mijn uh, collega uh, Pia Dijkstra. En wat ze eigenlijk probeert te bereiken... is dat het grote probleem dat we te weinig organen hebben... voor mensen die een, een donor zoeken, ja. uh, opgelost wordt. En ja... Uh, u weet nog wel, die BNN-uitzending, nou, hoe lang is dat inmiddels geleden? Een paar jaar geleden. Uh, ook daarvoor was er al heel veel aandacht voor. Ja. En nog steeds is dat probleem, maar heel mondjesmaat gaan we daar verbeteringen uh, zien we daarin. Ja, en dan heb je op een gegeven moment, moet je, dan is het ook de, de taak aan de politiek om te zeggen, we gaan dit probleem nu oplossen. En uh, uh, wat wel zeker is, is dat in de landen om ons heen, waar je zo'n actief... Het donorregistratiesysteem hebt. Ja. Um, um, ja. Zijn er meer organen beschikbaar? En wat het eigenlijk betekent is. is dat is nog steeds wel keuzevrijheid hoor. Want uh, iedereen krijgt een brief thuis. boven de 18. en daarin uh, wordt gezegd: wilt u uh, donor worden? En zo nee, geef dat dan aan. Uh, en na een tijdje krijg je nog een keer een brief thuis. en uh, met dezelfde vraag. En op een gegeven moment gaan we ervan uit dat je donor bent. En op het moment dat het zover is, is er ook nog de kans voor uh, familie of nabestaanden... Om, uh, uh, om daar iets in te veranderen, mocht dat nodig zijn. Maar in ieder geval geef je mensen een zetje ja, om dat probleem van te weinig organen uh, op te lossen. Nee, ik, ik begrijp de, uh, de, dat het voor dat probleem een oplossing is, hoor. En, uh, ik, ik vraag me alleen af of, of, of het uw... Uh bij door voor keuzevrijheid, in, het, in uw vorige verhaal, zeg maar, of dat daar niet haaks op staat? Nee, ik vind het wel niet. Nee. Um, ik vind dat mensen hebben hierin nog steeds uh, uh, keuze hebben. Um, ja, wat ik zei, je krijgt een aantal keren kans om uh, ervan af te wijken. En ook uh, op het moment zelf hebben de nabestaanden nog, uh, nog invloed. Ja. Um, uh, nee, ik vind niet dat de keuzevrijheid hier nou, uh, nou helemaal weg is. Nee. Oké. Okay. Even kijken, Michiel. Um, ja. We hebben het vanavond over de mensen en de dingen en het vertrouwen. Ja. Uh, we kunnen wel stellen dat het met het vertrouwen in de politiek... eigenlijk belabberd gesteld is op het moment. Um, is D66 er klaar voor om, uh, nou ja, om Nederland aan de hand te nemen... en, en, en dat vertrouwen weer terug te geven? Of... Ja. Is het antwoord. Ja. <laughs> maar. We maar, hadden het niet anders verwacht hoor. Maar nee. even kijken. Uh, nou ja, jullie zeggen. Met, dat doen we door keuzevrijheid in de zorg. Um, SP wint juist enorm veel zeker, uh, zetels op het moment. door te zeggen: uh, Het is allemaal goed. Uh, met die keuzevrijheid. We willen eerst veiligheid en zorg. En. Uh, ja, we, we willen eigenlijk ook uh, onze patiënten beschermen. Uh, tegen de. Uh, tegen de marktwerking. Ja. Um, ja, de SP wil altijd iedereen beschermen tegen alles. <laughs> U niet? Uh, nou, um, nou ik, ik ga veel meer uit van de, uh, van de eigen ja. kracht van mensen. Kijk, um, uh, overigens zijn er nog heel veel meer dingen waarop uh, de D66 het vertrouwen van mensen terug wil winnen. Want het, is, het klopt, daarom. het is ook een leuke titel van jullie uh, programma. Het, het Oké, okay, natuurlijk... dus als je nog één ding, als je in een mooie zin zou mogen afsluiten uh, yeah. hoe D66 de mensen en het vertrouwen en de dingen en alles gaat regelen in Nederland, want we hebben nog maar een klein beetje tijd, pak ja. het eens samen. Um, nou, laat ik het dan even op mijn punt van de zorg uh, houden, ja. um, kijk het is, een, het is een, een, een valse tegenstelling dat mensen tegen alles maar beschermd moeten worden en ook nog beschermd door de overheid. Uh, mensen lossen heel veel zelf op. Uh, bijvoorbeeld, ik begon net over dat ik nadenk over wat, wat moet ik met mijn ouders laten, wat moeten we met de zorg voor mijn ouders laten. Nou, dat kan ik met mijn familie en uh, uh, onderling met, met buren en vrienden van mijn ouders, kunnen we daarin een hele, hele hoop bereiken. <coughs> dat, ho pardon, dat hoeft niet allemaal door de overheid te gebeuren. En als je dat eerlijke verhaal durft te vertellen. En als je daarin uh, wel naar streeft... dat de zorg voor mensen die het echt nodig hebben... ook de dure zorg... ook op, uh, in de toekomst uh, betaald kan worden... Ja. nou, dat is waarvoor ik ga strijden in deze campagne. En als de uh, SP denkt... Uh, dat het, uh, al, het hele land uh, wordt veiliger en iedereen kan altijd alle zorg krijgen... zonder dat er enige uh, maatregel hoeft plaats te vinden, zonder eigen bijdrage. Nou, dat is, dat is, een, dat is een schijnverhaal. Dat, dat, die luchtballon die ga ik doorprikken op campagnepad. Nou, Oké, okay, hartstikke mooi. <lacht> uh, wij hebben trouwens zometeen zo, zo een SP'er in de uitzending, dus we, we zullen het hem voorleggen. <lacht> ja, ik, ik zie die SP'er vanavond. Ah, Peter, Peter Quint. Quint. Hartstikke leuk. Ja. Nou, nou ja, dan uh, alvast een, uh, een aanzetje voor jullie gesprek dan. Ja, zeker. Oké, okay, Michiel van enorm bedankt voor deze nachtelijke uitleg. Dankjewel. Ik hoop dat je nog een beetje kan slapen zo. Uh, ja, ik ga nog heel even slapen. En ik ga me voorbereiden op het debat met de studenten vanavond in Amsterdam. Oké, okay, leuk. Veel, veel succes dan. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Nou, voor we ons te diep onderdompelen in de politiek... gaan we eerst naar de muziek. Live muziek om precies te zijn. Bij ons in de studio is Marcel Hartenveld... Muzikant, cabaretier. En uh, omdat zijn partner in crime momenteel met zijn toch eens in een Portugese piscine hangt... de enige broeder Freds in de house vannacht. Yeah. Um, zijn brother from another mother, Johan, heeft zich kandidaat gesteld... voor het minister-presidentschap in 2025. En dacht waarschijnlijk, ach, dat duurt nog heel lang... dus ik kan best eerst even op vakantie. Maar gelukkig liet hij Marcel met zijn gitaar voor ons achter. Marcel, welkom. Hi, ah, goedenavond. Wat ga je voor ons spelen? Ik, uh, uh, ik heb ooit een vertaling geschreven van een liedje van Bob Dylan... En uh, ik kwam hier aan, toen bleek het uh, toch grotendeels over politiek te gaan. En uh, ja, dan moet ik toch gelijk aan dillen denken. Dus ik denk, we gooien hem ertussen. Ja. En uh, mensen even wakker schudden. Zo, uh, ja, iedereen zegt goeiemorgen, Dus ik denk dat het toch in de vroege, vroege ochtend is het of late nacht. Wat jij wil. Het is uh, al de watchtower in ieder geval. Er is geen tijd voor gedonder meer, heer. sprak de koning tot de naar. De mensen slopen de poorten. Ik heb genoeg aan me knaar. Al rijkdom is waardeloos. Olie ligt op straat, maar niemand ziet hoe het landschap bloeit. Hoe heel de wereld. Vergaat. Slechts de dief had zijn antwoord klaar, neem het als een vent. Want iedereen zoekt onsterfelijkheid, maar ik, ik steel het moment. Jij zoekt waarheid in ironie. Maar dat is nu te laat. Er is geen tijd voor gedonder meer. Nu heel de wereld vergaat. En per voorbij de wachttoren wacht de koningin op alle vrouwen en kinderen, de slachtoffers van het geweer. En per Voorbij in de verte is alles goedgezind. Als je je afsluit van de pijn en het huilen van de wind. Ja, ver voorbij de wachttoren, ver voorbij de wachttoren, hoe ver voorbij de wachttoren? Ja, daarvoor voorbij de wachttoren. We worden Marcel Hartenveld met All Along the Watchtower. Oeh! Jee! Dankjewel, Marcel. Ja, ja dat is een klein applausje hier in nou, de ja, het is toch een derde van de, van de mensen die er zitten. Klap toch? Zeker, en, en, en de helft <lacht> van je publiek. Ja, dat is, uh, is toch een overwinning. Uh, je komt deze uiting zeker nog een paar keer terug. Ja. Uh, de, ik heb er wel zin in. Ik blijf in de buurt. Nou, oh, ik vind uh, het ook gezellig. Mooi zo, cool. Uh, dan gaan wij gelijk door met uh, onze volgende politieke gast. Dat is uh, Peter Quint van de SP. Peter is politicoloog en filosoof en staat als nummer 35 op de lijst. En uh, met de huidige opmars van de SP zou hij zomaar daarmee in de kamer kunnen komen. Peter, goedenacht. Hoi. Um, ja, Hoi. Het, het van de SP is wel bekend dat het harde werken zijn... omdat je om half zes ons nog te woord wil staan. Dat vind ja, ik wel... Ja, joh. Het, uh, bedoel, het is... Uh... Als er mensen zijn die wakker zijn, dan, dan vind ik het er ook mensen moeten zijn die ze te woord willen staan. Oké. Okay. Dus ik, ik ben er gewoon. Hartstikke mooi. Dankjewel in ieder geval. Um, wij willen graag van jou weten wat, um, wat jij gaat regelen voor de mensen als je in de kamer komt. Wat zou jouw ja. belangrijkste wapenfeit gaan worden als je uh, na 12, 12 september het uh, mede voor het zeggen hebt? Ja, ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik moet er heel erg over nadenken. De meeste dingen die moeten mensen toch echt... Uh, voor zichzelf regelen, maar dan zou ik te denken wat is nou iets van ik echt vind dat het geregeld moet worden. En ja. uh, ik heb, uh, ik, ik werk nu als persvoorlichter in Den Haag, maar daarvoor heb ik, uh, heb ik zeven jaar in de gehandicaptenzorg en als begeleider op de sociale werkplaats gewerkt. Uh, en wat ik eigenlijk daar heel vaak gezien heb is dat werken uh, een hele hoop mensen een gevoel van nou ja, toegevoegde waarde geeft en nou, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb een hele hoop voorbij zien komen alles van uh, van het niveau van uh, spijkers in de plank slaan en die aan het eind van de dag eruit halen. Uh, tot echt het wegzetten, repareren, inschrijven van, uh, van weggeknipt fietsen. En bij het laatste, op de sociale werkplaats. Dus, zag je ook een waren, uh, Nou ja, bijvoorbeeld ex-gevangenen. Uh, lastige gastjes van de straat. Uh, jongens die met. nou uh, ja, uh, flinke ADHD. als ze goede begeleiding zouden hebben, die zouden misschien daarna ook een. normale baan kunnen krijgen. Maar wat ik zou willen is dat ook. Voor die gehandicapten met wie ik toen werkte. Ja. Uh, werken. Yeah. Ook van. Uh, ook mensen. Um, op die werkplaats. daar zal het altijd te hoog. te hoog gegrepen voor zijn. En, en, en juist voor groep zou ik willen zeggen. La, laten we dat. Yeah. regelen. Dat zijn mensen. Daar, daar, moet je, daar moet je eerlijk voor zijn. die. Uh, die zullen nooit geld gaan verdienen. op een manier dat het, uh, dat het geld gaat opleveren. Daar zal altijd wat bij moeten. Ja. Um, en jij zegt maar, dat moeten we ook dat, gewoon doen met z'n allen? Ja, dat, dat, dat, dat moet je gewoon vrijmaken. Ik, uh, ik, ik heb van dichtbij gezien hoe ongelooflijk belangrijk het is voor, uh, voor, voor hun gevoel voor eigenwaarde. Ik, bedoel, ik, ben, ik, ik, ik snap dat. Ik ben, ik, ik ben zelf een verschrikkelijke workaholic. Nou ja, dat is ook de reden waarom ik mijn telefoon opneem nu. Maar <laughs> okay. uh, zijn ik, we heel en, blij mee, overigens, hoor. Ja, nee, dat, Vind ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik, ik, ik doe dat ook. Het enige verschil is, als ik misschien een keer, ik hoop het niet, ik had het nog heel lang te kunnen blijven doen, Kamerlid van 12 september misschien zelf. Ja. Um, anders vind ik misschien wel wat anders. Zij niet. En ja, dan, dan zou ik zeggen, dan, dan wil ik in Nederland leven na 12 september, waarin uh, we natuurlijk heel hard de crisis wijs gaan, en we, waarin we natuurlijk gaan zorgen dat, dat we met alles open geld verdienen, dat het de wereld beter gaat dan dat het nu gaat. Maar nou, waarin we dan ook het geld vrijmaken om uh, dit soort mensen te helpen. En, en wat zou er voor die mensen uh, precies geregeld moeten worden? Waar zou dat geld voor uitgetrokken moeten worden dan? Ja, het is, niet, het is eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Maar is het zoals zo vaak een kwestie van kiezen. Het, het enige wat je nodig hebt is, een, is uh, nou ja, eigenlijk goed opgeleide begeleiding. Die mensen met een, een bepaalde stoornis of mensen die net of meer, meer aandacht nodig hebben, dat ook gewoon kunnen doen. En dat geldt voor een hele hoop dingen. Het is, uh, het is echt gewoon een kwestie van wie het geld wil vrijmaken. Oké, okay, en en maar... maar waar... we dat doen. Ja, precies. Dat, dat is de hamvraag, hè? Want dat is ook het, het, het grote kritiekpunt op de SP. Um, fijn dat er geld is voor iedereen die het nodig heeft. Ja. Maar waar komt het vandaan? Ja, ik vind het wel een heel erg makkelijk Van de Rijken hoor je dan, hè? Ja, nou ja, ten eerste... Uh, zijn die verschillen de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dus wat dat betreft, als je het ergens al zou moeten halen, dan uh, zou het inderdaad bij de mensen vandaan komen die er al wat meer hebben. Aan de andere kant, um, denk ik, vanuit, uh, wat, wat het meeste geld oplevert, is er gewoon voor zorgen dat de economie wat beter gaat functioneren. Daarom willen we de komende jaren ook wat, uh, nou ja, juist in het dieptepunt van die crisis die economie wat op gangen helpen. Uh, dat is vaak een onderbelicht puntje in de discussie, maar als je... Uh, ik noem maar iets, een halve procent meer groei hebt, ja. dan, dan schulden we wel miljarden die, uh, die je minder hoeft te bezuinigen. En daarom zeggen wij, nou, investeer nou juist, de komende jaren, nu, nu de crisis nog druk bezig is in, ik noem maar uh, wat dingen, investeren in onderhoud van wegen, in het bouwen van huizen, uh, schappelen, beter isoleren, duurzame energie. Dat zijn uitgaven die je op termijn toch moet doen. Als je die dan nu iets naar voren haalt, dan, uh, dan geven die economie-slinger de goede kant op. Ja. En dan is het ook niet noodzakelijk om nu op korte termijn zoveel te bezuinigen. Maar dan, dan maak je het alleen maar erg mee. Oké. Okay. Uh, <lacht> genoteerd. <lacht> <lacht> uh, we willen even een, een, een stap maken naar ons, naar ons vorige gesprek. Ja. Met Michiel Verkoelen. Dat ging uh, voor een grote over het zorg. En uh, hij wil graag meer marktwerking in de zorg. Ik, ja. uh, ik, ik geloof dat hij de SP daar geen plezier mee doet, of wel? Nee, de mensen in de zorg ook niet. Ah. Dat is een beetje. <laughs> ja, dat is een beetje het probleem, denk ik. Maar, Kijk, maar welke euh, mensen in de zorg? Specifiek? Uh, nou, ja, dat de, de mensen die ziek zijn, die zorg nodig hebben, die, die noemen wij waarschijnlijk vaak um, of graag uh, cliënten of consumenten. Consumenten, vooral. En ja, weet je, um, als ik ziek ben, wil ik beter worden. En, en het laatste waar ik zin in heb, is als ik met kiespijn op de bank zit. Is dat, ik, is dat ik de tarieven van 12 tandartsen moet gaan vergelijken? Als ik. Uh, maar dan kun je wel op, zelf de keuze maken. Welke, uh, bij welke tandarts je het best geholpen denkt te worden. Ja, maar is dat, is dat wat je wil weten? Ik, ik, ik ben gewoon. Dat je gewoon bij de, dat als je naar een tandarts toe gaat. dat je dan goed geholpen wordt. in plaats van dat ik wil kiezen of ik goed geholpen word. Ja, nee, dat we dus willen allemaal goed geholpen worden, worden natuurlijk. Ja, nee, maar als jij. bij wijze van spreken. straks is het klaar met je en je stelt de studio uit en je glijdt uh, glijd uit je breedje benen, yeah. dan wil je er toch niet over nadenken... bij welke, bij welke spoedeisende hulp jij het best geholpen wordt. Het nou. is, is geen markt. Kijk, uh, ik vind het fantastisch. Als ik bij de bakker ben en ik kan uit heel veel brood kiezen, vind ik dat mooi. En als ik een tv wil kopen, dan vind ik het heel fijn dat ik kan kiezen uit... Uh, de grootste breedbeeld de eentje die ik in mijn broekzak mee kan nemen. Dan moet je met de zorg niet zo doen, um. denk ik. Dat, uh, Michiel zegt, zegt er tegenover dat als je uh, uh, zorg per regio gaat aanbieden, dat je in een, dat je een soort postcode-loterij terechtkomt. Waar, waarbij je maar moet afwachten of jouw lot het juiste lot is. Ja, dat is volgens mij is het ook gewoon een kwestie van keuze maken. Dat, uh, ik denk dat hij daar meer over die budgettering heeft. Nou het, gaat om, nou, het gaat om dat om... Uh, uh, Michiel zegt: de SP wil uh, per regio zorgkantoren. Waar je volgens geen enkele keuze meer hebt. Jij, dat, dat is het zorgkantoor waar jij geholpen wordt. En dan moet je maar afwachten of dat uh, uh, de juist is. En hij nou, in onze plannen kun je in ieder geval zelf die keuze ja. maken. Ja, nou ja, goed. ik, ik, ik, vind, ik vind het nogal een, een non-keuze, dat je mag kiezen tussen nou ja, goede zorg en slechte zorg. Ik zou zeggen, zorg nou, gewoon dat er in de in, in je regio inderdaad, laagdrempelige, toegankelijke, goede zorg is. Bedoel, wie, wie kiest er dan voor die slechte zorg? Nou, dat gaat om, ik denk niet dat niemand voor de keuze slechte zorg zou kiezen. Maar je, kunt, maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... van ik wil uh, snel geholpen worden of, of dichtbij geholpen worden... of, of uh, door juist die uh, chirurg, want daar hoor ik goede verhalen over... dat, dat zouden mensen prettig misschien kunnen vinden. Ja, het, het, het zou kunnen. Maar ik denk dat een aantal mensen wat, wat, wat gericht door een, door een bepaalde chirurg geholpen worden. Um, ...afgezet tegen een groep mensen die gewoon betaalbare, laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande zorg wil. Ik, ik, ik denk dat er niet zoveel mensen zijn. Daarnaast komt er een ongelooflijke bureaucratie bij kijken En vind ik het een hele frustrerende gedachte dat een gedeelte van mijn uh, premie die ik elke maand betaal... Uh, ...ja, ja uh, uh, als, als winst straks wordt uitgekeerd door, uh, door, door de aandeelhouders van het ziekenhuis als ik aan mijn schouder geopereerd ben... Dat, uh, Weet het zijn ziekenhuizen, zijn sommige dingen, moet je die markt weghalen. En ik, ik, ik denk dat de, de zorg daarvan een uh, uitstekend voorbeeld is. Ja, is... Maar, maar het is wel zo dat bijvoorbeeld uh, juist die particuliere winsten, als je kijkt uh, naar, naar juist de, de, de maatschappen waar, waar chirurgen onderwerken, uh, ja, die, die mensen die verdienen goed, maar dat is ook een, een sterker motivator, een sterker drive voor, voor chirurgen om zichzelf te pushen en, en om goed aangeschreven te staan en om... Nou ja, heel hard studeren en heel hard te werken. Omdat ze weten, van, daarna verdien ik tenminste geld. En dan steek ik mezelf maar in de schulden. En dan heb ik maar uh, 15 jaar geen sociaal leven. Maar daarna dan, uh, dan verdien ik geld. Als, als dat allemaal aan banden gelegd wordt... Uh, voorzien jullie daar geen problemen mee? Zo iets anders. hè? nu nou over de loondienst van, uh, van medisch specialisten. Maar um, ja, kijk... Um... Natuurlijk willen wij dat die mensen niet aan de bedelstaf raken. Um, maar als ik nu zie hoeveel, uh, hoeveel geld daar soms in omgaat... En ik ben het helemaal met je eens, die mensen die, uh, moeten zich inderdaad vaak in de schulden steken. Nou, laten we bijvoorbeeld er dan ook wat voor zorgen dat die, dat die opleiding wat toegankelijker wordt. En dat die, dat, dat die kosten daar wat lager van worden. Het zou trouwens ook nog een mooi iets zijn tegen de, uh, de, de, de, de, de wachtlijst op sommige terreinen. Als uh, medisch personeel, uh, nou ja, in den brede wat... Uh, meer opgeleid zou worden als er meer mensen zouden zijn die dat zouden gaan doen. Okay. Uh, maar, maar ja, waarom zou je dan alleen kijken naar, naar, naar de inkomenskant? Waarom zou je niet proberen om die mensen met een wat uh, ja, lagere uh, studieschuld aan, aan het werk te krijgen? Zou je het liever op die manier doen, zodat uh, tegen de tijd dat ze inderdaad aan de slag gaan als, uh, als chirurg of als andere specialist, ze niet, nou uh, ja, pak een beetje 2,5 ton. Uh, van, ...van het geld dat wat we met z'n allen jaarlijks opbrengen opnemen voor zorg, uh, mee naar huis nemen... ...dan zou ik het liever op die manier doen. Oké. Okay. Um, dan heb ik nog één uh, laatste vraag voor je, Peter. Uh, gisteren werd bekend dat Boxmeer onder curatele heeft staan, ...omdat gemeentelijke, gemeentelijke financiën niet op orde waren. Uh, jouw lijsttrekker Emil Roemer was daar op dat moment wethouder... En het is ja. natuurlijk logisch dat andere partijen daarmee aan de haal gaan. Zeker nu de SP het zo goed doet. Uh, dus die roepen dat de SP het uh, niet op het kasboekje kan letten. Dus eigenlijk een korte en simpele vraag. Kan Roemer wel, kunnen Roemer wel vertrouwen met het kasboekje van Nederland? Dat lijkt me een uh, uitstekend idee om uh, Roemer het kasboekje van Nederland te geven. Ja, ik, waarom? Ik, ik, heb, ik heb geen idee hoor. Er zijn 150 gemeenten in Nederland en de financiën ben ik niet precies van op de hoogte. Het enige wat ik van, uh, van, uh, van Roemer en de SP weet is dat wij al. Uh, ja, de, de, de Rijkste Partijen van Nederland zijn, dus dat we een beetje een raar verwijderd om tegen ons te zeggen dat er niet meer geld op kunnen halen. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, nou, mogen we je hartstikke bedanken um, voor je tijd, Peter. En um, nou ja, he, heel veel succes uh, met de, de, eindstre de sprint naar de eindstreep. En uh, We gaan het zien op 12 september. Dankjewel. Oké, okay, jullie zien het uit. dank uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Um, dan gaan we door met een column van Saïd Vanenburg. Uh, Siet is, uh, is tekstschrijver, is schrijver, um, heeft veel meningen... en is ook nog eens hartstikke grappig op, grappig op Twitter. Um, we hadden hem uh, ja, alleen maar verteld uh, wat we vanavond gingen doen. En uh, nou, toen kwam er een verhaal. Halverwege in de jaren negentig zongen Fluitsma en Fantijn over 15 miljoen mensen. Inmiddels zijn er op dat hele kleine stukje aarde nog zo'n 2 miljoen mensen extra. En het wordt er allemaal niet leuker op. Nu is dat aantal op zich niet eens zo'n probleem... waren het niet dat van die 17 miljoen mensen... er pak een beet 17 miljoen de godganse dag zitten te zeiken. Burgers wantrouwen massaal de overheid... die op haar beurt weinig moet hebben van diezelfde lastige burgers. Rechts wantrouwt links en links wantrouwt rechts. Bijna net zoveel als zij ander links wantrouwen. De PVV wantrouwt gewoon iedereen. Ouderen vinden jongeren lui en ongemanierd... Jongeren vinden ouderen een stel dure zeurpieten. Autochtonen klagen dat allochtonen alle banen inpikken. Allochtonen klagen dat ze best een baan willen inpikken... maar dat niemand ze wil aannemen. We klagen wat af met z'n allen. Ik zeg we, want ik doe er zelf naar hart en lust aan mee. Ik heb bijna overal wel wat op aan te merken. Zoals op baby's. Dat jankt maar wat af in de openbare ruimte... En dan heb ik het nog niet eens over de foto's... die een trotse ouders je te pas en te onpas onder je neus schuiven. Alsof ze niet allemaal exact hetzelfde zijn. Klagen doe ik ook graag over straattuig. Brallende studenten, het openbaar vervoer, bonusgraaiers, een Big Mac met een cola light, crocs, vogelpoep, mannen in skinny jeans... bejaarden op de middelste rijstrook, muggen, zegelboekjes en Andries Knevel. Dit kan ik vrij onopgemerkt doen aangezien iedereen het te druk heeft met zelf een eind in het rondklagen. Wat ik dan ook weer heel vervelend vind. Het grote probleem zit hem in al die verschillende meningen. Er is zo ontzettend veel om een mening over te hebben... dat iedereen dat dan ook maar doet. Altijd, overal en het liefst zo luid mogelijk. Het moeten aanschouwen van een doorschijnende lekking... is uiteraard niet te vergelijken met het niet kunnen vinden van een baan... Maar in de heersende klaagcultuur hebben de maatschappelijke problemen... nogal eens de neiging ondergesneeuwd te raken... door persoonlijk ongerief van de brullende massa. Daarom zeg ik, weg met meningen. We stoppen ermee. We gaan fijn met z'n allen nergens meer iets van vinden. Lang leven de apathie. Ergens iets van vinden, dat doe je maar achter je eigen voordeur... en zonder internetverbinding. In de rust die dan ontstaat, kan vervolgens worden gewerkt... aan het aanpakken van zaken die er echt toe doen. Zorg... Onderwijs, de arbeids- en huizenmarkt, het milieu, armoede en Andries Knevel. Maar dat is natuurlijk ook maar de mening. Het zou verboden moeten worden. U hoorde een prachtige, gearticuleerde column van Said Vandenburg. En um, nou, volgens mij is het alweer tijd voor een lekker liedje. Ja, ik ben weer aangeschoven. Oké. Okay. We horen Blijf. Yes. Bel me wakker, zeg ik zwaar geïrriteerd. Het is je zes uur later, mens, onthoud dat toch een keer. Sorry voor het gescheld, ben blij dat je belt. Vraag wat is er, maar je antwoordt niet meteen. En dan zeg je somber dat je gek wordt daar alleen, maar kom dan hierheen. Kom bij mij Kom hier en blijf Kom hier en blijf Kom hier en blijf Je zegt ik mis je mis je elke dag en ik mis het lachen omdat ik normaal zo om je lach maar je bent nu zo ver weg en ik zeg jij wilde weg hier je wist zelf niet eens waarom maar wat wil je nu dan wil je dat ik kom en je zegt niks ik zucht Oké, okay, pak dan de volgende vlucht en blijf. Af hoe liefde kan bestaan als jij zo'n 20.000 kilometer hier vandaan moet gaan. Misschien snap ik alles op den duur als ik daarna een vlucht van 7 uur weer bij je ben. Dicht bij je ben en dat je naast me staat als ik je later weer verlaat. En je zag tegen me praat, zo zacht tegen me praat En zegt, ik wil niet dat je gaat Ik wil niet dat je gaat En ga niet maar blij En ga niet maar blij Niet wel. Oh en gelukkig gaat oh ja, ik vergeet de hele tijd te klappen, maar ik, ja? ik weet niet of of, of, of dat dat ja, ligt die mensen thuis een beetje te sluimeren <laughs> en dan ineens begint iedereen te klappen in hun oren. Het <hup> is net zo'n lief liedje. Ik wilde net zeggen, wij zijn juist zo blij uh, dat je blijft speelt en dat je ook nog eens nergens heen gaat. Voor nou lopen. kijk ja, heerlijk. Um, even kijken. Zoals u weet is het thema van de avond de mensen en de dingen en het vertrouwen. Dat moeten we regelen. En daarom riepen wij de hulp in van Martje Schoenmaker. Ladyblogger, radiomaakster en zelfverklaard expert in alles des mensen en des dingen. Zij maakte voor ons een iets wat filosofische beschouwing. Het is voor mijzelf een gevleugelde uitspraak. Als ik ergens mee zit of als iemand aan mij vraagt... waar zit je mee dan zeg ik ach ja, de mensen of de dingen. Of soms is het een combinatie van de mensen en de dingen. Bijvoorbeeld als uh, mijn computer het niet doet... en als mijn collega's niet meewerken of als ze gewoon niet doen wat ik wil... dan zijn de mensen en de dingen die mijn leven soms wat uh, lastiger maken. Maar diezelfde mensen en dingen kunnen mijn leven natuurlijk ook vaak... een stuk beter maken, leuker maken of grappiger maken. Dus toen mij gevraagd werd, wil je een item maken over de mensen, de dingen... Toen riep ik heel erg blij, ja, natuurlijk, maar dan denk je daarover na... en heb je zoiets van, ja, wat zijn die mensen dan precies en wat zijn de dingen precies? En al wat zoekend op het internet, wat ik dan toch ook wel weer een beetje in de categorie de dingen schaar... kwam ik een uitspraak tegen van Jean Jaret, die ooit in 1902 een van de oprichters was van de Franse Socialistische Partij... maar die had ook filosofie gestudeerd en die zei ooit, als de mensen de dingen niet kunnen veranderen, dan veranderen ze de woorden... En toen ben ik daar eens over na gaan denken. En ik vond daar eigenlijk wel wat waarheid in zitten. Maar hoe baai je daar nou iets omheen? Nou, ik denk dat het gelukt is, want ik heb alle categorieën uh, gevonden. Zowel de mensen, de dingen, als de woorden. En ik denk dat we gewoon moeten beginnen bij de mensen. Want zonder de mensen geen dingen. En zonder de mensen ook geen woorden. Daarvoor uh, heb ik gevonden Jonas Kraft. Hij werkt als technische uh, productie in Paradiso. Maar hij zit ook in de band Vata uh, El Moustache Morgan. Ghana. En als er dus iets is wat over de mensen gaat, maar ook wel de dingen... denk ik toch wel dat dat paradiso en muziek is. Uh, nee, dat zie je niet verkeerd. Jouw werk is ook echt met de mensen en de dingen? Ja, het is vrij uh, diplomatiek werk eigenlijk. Het klinkt wel technische uh, productie, maar het is eigenlijk veel meer mensen aan elkaar koppelen... en zorgen dat ze het eens worden met elkaar. Hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld? Niet alleen in je werk, maar ook met de band? Want jullie zijn dan ook nog mensen die met elkaar iets moeten maken. Ja, dat vind ik eigenlijk nog wel een stapje heftiger eigenlijk. Maar een oefenruimte met een paar gasten die muziek gaan maken, is misschien wel het meest intieme wat er is, denk ik. Met vijven echt in een hok zitten, dat, uh, dan leer je elkaar echt goed kennen. Ook uh, hier bij mij is Paul Domen. Hij is uh, oprichter van Tate.nl. Ja, ik ben, ik ben dol op dingen, inderdaad, ja. En ook wel een beetje op mensen. Maar uh, voor Tate zijn we vooral bezig met heel veel dingen. Ja, het valt me heel erg op hoe. Veel andere mensen ook van dingen houden en uh, hoe graag ze daarover praten. Ja, het klinkt een beetje triest, maar als je blij wordt van dingen, dan heb je het misschien wel een beetje nodig. Ja, dingen maak je nodig. Als je het graag wil, dan, dan kan je alles nodig maken, denk ik. Ja, ik heb een telefoon. Um, die heb ik niet nodig. Maar als ik hem niet in mijn broekzak heb zitten, dan word ik wel zenuwachtig. Word je daar een minder mens van? Voel je je minder menselijk daardoor? <laughs> dat uh, klinkt ook weer een beetje naar, maar laat ik het heel radicaal zeggen en zeg dat mijn uh, telefoon mij complimenteert. Dus het maakt jou het maakt mij compleet. Het maakt jou compleet, inderdaad. En als wij de dingen toch niet kunnen veranderen, dan veranderen we de woorden. Tenminste, zo makkelijk kan dat zomaar zijn. Uh, Bonne Posma, misschien beter bekend als Prenten Mailmoeder, die heeft dat gedaan. Uh, ik bedoel, Twitter kennen we allemaal, maar als je daar eigenlijk gewoon alleen het woordje analoog voor zet... heb je opeens een heel nieuw ding. Was je er zo van bewust dat je echt iets heel nieuws zou creëren door gewoon eigenlijk een, een woordje toe te voegen in, in een, al een bestaand ding, in een bestaande ja, uh, toepassing of internetsite? Totaal niet. Het was meer een uh, praktische oplossing voor het feit... dat mijn naam al bezet was op, uh, op online Twitter. En toen dacht ik, ja... Dan ga ik het maar in de, de wereldlijke wereld doen. Dus niet digitaal. En dan kom je al snel uit op analoog. Alles is Twitter. Alles is Twitter. <laughs> ja, daar zit je ook overal een hashtag achter. Daar ben ik mee opgehouden. Uh, ik, ik, weet of, ik weet niet of dat mijn medegast ook is opgevallen. Maar bijvoorbeeld op Facebook of in e-mail-correspondentie. De hashtag uh, is een beetje uit, uh, lijkt het wel. Ja, die hashtag heeft me eigenlijk altijd wel een soort van geïrriteerd of zo. Dat je hem de tijd voorbij ziet te komen. De hashtag is een ding. De hashtag is een ding. Ja, dat is een ding. Een uh, irritant ding. Ik kan me ook kapot ergeren aan hashtags. Van het DTV durf te vragen. Ja, die is ja. Te vragen. het is een soort, een soort wijzend vingertje. Is het. Nou, de, ha de hashtag is een soort van echt een ding op zichzelf geworden. Het is, uh, mensen vragen om, om ongelofelijke gunsten en hebben dan het idee: als ik daar dan hashtag DTV achter zet, dan. Moet iemand mij wel gaan geven wat ik wil? En het is een ding gemaakt. Ja, we hebben er een ding van gemaakt inderdaad, want dat kan ook. Als je het inderdaad dingen moet veranderen, of het nou een ding als een hashtag is... of als jij mensen wil veranderen of iets voor mensen gedaan wil krijgen... Gebruik je daar dan inderdaad de woorden voor om bijvoorbeeld een ding anders te doen laten klinken of voorkomen? Ah, glimlach doet veel. Daar verander je mens mee? Uh, situatie vaak. Nou ja, waardoor je iets naar je, naar je hand kan zetten. Ik denk dat je dat je door goed voor de dag te komen met een, met een, een lach en gewoon iemand wel goed welkom heten dan. De helft van de situatie al gewonnen, lijkt me. En als veel meer mensen dat zouden doen, zou het denk ik... Sowieso een, een asename... stuk leuker worden. Ja, op straat alleen al. Ja. In, in, de, in, de, in de tekstschrijverij, met, met een heel, ledelijk, heel lelijk Nederlands woord in, in het fenomeen copywriting... Uh, maak je met woorden dingen anders, want je maakt ze mooier. Ja, ik, ik zie het ja, echt letterlijk andersom. Ik denk dat woorden uh, dingen maken. Zoals er is de afgelopen vijf jaar ongelooflijk veel uh, van doen geweest... over de diefstal van media. Er zijn mensen die noemen uh, dat ding met een woord diefstal. En er zijn andere mensen die noemen hetzelfde ding met een ander woord delen. En dus zie je dat er, er is één ding, iemand noemt dat anders. Iemand anders noemt dat weer anders. En uh, je hebt een compleet ander ding. U hoorde Matje Schoenmaker over de mensen en de dingen. Uh, bij ons aan tafel nog steeds Marcel Hartenveld. Ja. Hi Marcel. Hi. Ga je nog iets leuks doen binnenkort? Uh, ik. Ja. Nee, ja we, we kwamen er een beetje en passant op. Ik denk ik heb gewoon een reclame momentje natuurlijk. Nee, wij uh, uh, met Johan Frets zijn we keihard campagne aan het voeren. Uh, nu al voor 2025. Want uh, Johan Frets gaan we opwerpen uh, als de nieuwe minister-president. De eerste bruine minister-president van Nederland uh, overigens. Hij is zichzelf gewoon aangekondigd bij uh, Pauw Witteman zelfs. Ja, ja, en sterker nog, hij uh, heeft een boek uitgebracht voor de zomer. Freds 2025. En uh, uh, nou ja, ik zal niet zeggen hoe het afloopt, maar dat gaat ook over de verkiezingen. En uh, laten we het midden laten of die het wordt of niet. Maar de, maar de eerste bruine president, ik bedoel, als Tjurandi uh, Martina nu een gooi doet, dan... Uh... Ja, als die een gooi doet. En dan moet die het worden ook <lacht> nog, hè. Ja. Nou ja, Tovik Dibi zat natuurlijk even op het randje, maar ja, die... Uh die, gaat ja. ook niet ja, die werd die nee. snel nee, ik denk ook niet dat die het gaat worden. maar uh, in het kader daarvan uh, ook uh, voor onze campagne voor uh, 2025 al gaan wij uh, op 11 september, de dag voor de verkiezingen, gaan wij uh, in Paradiso. Uh, met zoveel mogelijk mensen, met iedereen die wil... Uh, het laatste lijsttrekkersdebat kijken. En wij, hebben daar, uh, uh, wij doen daar een soort inleiding van drie kwartier. Uh, uh, wij zijn zelf cabaretiers, dat is misschien wel goed om erbij te zeggen. Dus de, uh, we hopen dat er ook iets gelachen kan worden. En daarin gaan we eigenlijk ook uh, even alle lijsttrekkers behandelen. Even een soort inleiding echt voor het lijsttrekkersdebat. En daarna gaan we het kijken. terwijl de bedoeling dat dat ook echt gekeken wordt. Maar het is eigenlijk zowel voor de mensen als die heel graag in samenhorigheid dat lijsttrekkersbad willen kijken. Als de mensen die zeggen van nou, ik vind het eigenlijk net te droog, maar dan misschien het nu wel een leuke avond vinden. En uh, Paradiso hebben we gevonden, omdat uh, die, de, nou dat staat tot onze beschikking. Dus die gooien er stoelen in cool. en grote schermen en uh, gaan we lol maken. Ja. Lijsttrekken met frets heet het. Lijsttrekken met frets, 11 nou, september. 11 september in, in Paradiso. Paradiso. Nou, ik neem aan dat er nog een kaart zijn. Ja, ja nee, het is echt, deze week is het pas daar op de site gezet en in de voorverkoop gegaan. Dus we zijn daar net mee aan de slag. We hebben, we hebben een heel strijkersensemble wat ons uh, komt steunen. Dus uh, nee, ja, we gaan echt met z'n allen proberen er een hele mooie avond uh, van te maken. Leuk. Spannend man. Ja. Nou, en uh, onderweg, uh, Fretz is dus onderweg naar het uh, minister-presidentschap. Ja. Uh, wij zijn inmiddels onderweg naar het uh, tweede uur van ons programma. Kijk. En uh, volgens mij heb je er nog gewoon een leuk liedje over. Ja, het liedje heet Onderweg, is uit onze vorige voorstelling onderweg. En de tekst is van Johan Fretz. ik denk is die er toch een beetje bij. <laughs> Ik heb de mensen uit het dorp gedag gezegd. Het is half zes ochtends en mijn bus vertrekt. Ik ben onderweg. Ik heb mijn rugzak naast me neergelegd en daarna het geluid van stilte opgezet. Ja, ik ben onderweg.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 Ik verstaal maandenlang geen woord meer om me heen. Deze bus zit vol en toch ben ik alleen. Ja, ik ben onderweg. Mijn gedachten heb ik stil aan uitgezet en de stoel waar ik op zit is nu op mijn bed. Ik ben onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, schiet het dorp snel voorbij. Het heet ook als San Juan, ik snap er eindelijk niks meer van. Ik tel de borden langs de weg, de weg waar ik op rij, en rij, en rij. En ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben eindelijk onderweg. Nu ben ik eindelijk onderweg. Ja, ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben eindelijk onderweg. En nu ben ik eindelijk onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, zie ik honderd kleuren groen. Geen idee waar we zijn.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 ja, ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg. Ik ben eindelijk onderweg. Nu ben ik eindelijk onderweg. Wauw, Marcel Hartenveld speelt de Sterren van de Hemel. En uh, dat blijft hij doen in ons tweede uur. Ja. Uh, dan gaan ook aanschuiven. Schrijver Willem Bos. Uh, die een stukje voorleest uit zijn nieuwe boek Op Zwart. We hebben uh, columnist van volkschamp.nl, René van Leeuwen. Die kon vertellen over zijn eerste ontmoeting met hero Brinkman. Uh, dat, dat kan niet anders dan spannend zijn geweest. En uh, nou ja, uh, we zijn heel blij dat, uh, dat uh, Marcel hier is. Want uh, we hebben nog... oh Sorry. Uh, Lamia Aouraï en Nouafa Hoel die mij helemaal in elkaar gaan slaan... voor het verkeerd uitspreken van hun naam... Um, hebben een hele mooie reportage gemaakt over de mensen. Uit de mensen, de toestanden en het vertrouwen. Want uh, valt daar eigenlijk wel wat voor te regelen. Het is, uh, het is, ja, we doen ons best. Politici doen hun best. Uh, we willen van alles. Maar ja, volgens mij uh, bleek uit hun straatonderzoek... dat uh, die mensen zelf geen idee hadden wat ze nou eigenlijk uh, wilden en van wie. Um, zo meteen, eerst het journaal. Met Renate Evers. Tot zo. De mensen en de dingen en het vertrouwen, dat moeten we regelen.